Een groot stuk van de straat is afgezet voor onderzoek. Nebehad Al-Bayrak heeft zich als eerste vrouw kandidaat gesteld voor het fractieleiderschap van de PvdA. Ze zegt dat ze het besluit gisteren al heeft genomen, maar dat ze het wilde stilhouden in verband met de berichten over Prins Friso. Iwerik Samsom, Martijn van Dam en Ronald Plasterk hadden zich al kandidaat gesteld. De fractieleden kunnen zich tot dinsdag kandidaat stellen, daarna mogen de leden zich uitspreken. De fractie neemt hun keus over.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 Een, uh, wat zonnig begin. Het is ook zonnig buiten. Dus. Ja, ik denk ja. iedereen even maar Iedereen is nu wakker na het eerste uur. Ik dacht, nou nu maar even een dansje met z'n dan, allen in de kamer. gymnastiek. Ja, okay, is helemaal goed. goed. Nou, welkom terug, luisteraars. Ja, we, en, uh, we gaan verder met ja? uh, de rest van het programma. En dat is uh, als eerste gast die ondertussen al aangeschoven is: Ronald uh, Elenbaas ja, van de Kei. De Daar in de Regio gaan we, regio gaan we Elen... lang mee praten. Ja. ja, we willen alles van hem weten.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 eenheden. We gebruiken het woord eenheden, maar daar zit dan van alles in. Er zitten wat garages in, daar zit bedrijfsgerelateerd goed in. Maar voornamelijk zijn het natuurlijk woningen, sociale huurwoningen. En dat is onze opdracht, om, uh, om, om woningen te verhuren tot een bepaalde huurprijs. Om even in perspectief te brengen, de oude EMM die de Kei toen overgenomen ja. heeft, was iets rond de 2000 eenheden? 2600. 2600. Tenminste, ja. we hebben er nu ongeveer 2600. Maar dan kunnen we een klein beetje de grootte van de Kei uh, afmeten. ja. ja.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 Het, uh, ja, dat kan ik me voorstellen. Dat betekent dus dat de grote projecten voorlopig uitgesteld zijn. We hebben nog wel uh, wat, wat op stapel zijn. Maar de ideeën die er jaren geleden waren. En de, de bedrijven uh, uh, en waar, ja. waar je aan, uh, aan denkt, denk ik. En bijvoorbeeld in Nieuw-Noord. Uh, ja. uh, het koolpuit het en de terrein, uh, Dat klopt. Dat ze, daar denken we inmiddels heel anders over. Ja. Dat is niet meer deskies. Ehm... Um... Koolpit niet... weet, cool, weet ik, maar... De... We krijgen natuurlijk straks een, een hele reshuffling in Nieuw-Noord van uh, industrie of bedrijven en wonen. Als straks uh, de oude waterzuiveringsinstallatie weg is... Ja. ...dan uh, was het oorspronkelijke plan om alles wat een beetje industrieel is naar die kant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 We hebben in, in, de Kei is, is bezig met een organisatieverandering. We hebben daar vorig jaar een aantal, nou, soms ook wel, wel pijnlijke keuzes in gemaakt. Dit betekent, er zijn ook...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 Um, hoe onafhankelijk is dat kun, kun je zelf beslissingen nemen of gaat het altijd in de overlegstructuur binnen de kei? Over het beleid wat te volgen is. Uh, ja, nou ja, zoals je net al zei, met ontwikkeling bijvoorbeeld, projectontwikkeling. Ja, dat zijn natuurlijk beslissingen die wel degelijk op, op directieniveau uh, genomen worden. Um, de regio speelt wel een belangrijke rol in het in het voeden.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 Aan de aan de afdeling projectontwikkeling. En daar worden dan mensen ingezet om dat project verder te ontwikkelen. Dus dat betekent uh, nadenken over hoe moet dat eruit zien, berekenen uh, uh, wat dat mag kosten, wat het moet op, opleveren, uh, uh, inslag met aannemers uh, om, uh, om te gunnen en dat soort. Uh, dat hele traject dat ligt bij dan bij de afdeling projectontwikkeling. Maar de regio is daarvoor wel de opdrachtgever. Ja, ja.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 Als het om, om dit soort dingen, die bijvoorbeeld zo'n heel gebouw aangaan, dan, dan is wel, mijn inziens de goede manier om dat via een bewonerscommissie te doen. Dus om een aantal dingen daarin ook te verzamelen, te combineren, te zorgen dat je als bewonerscommissie echt uh, uh, uh, een goed beeld hebt van wat alle mensen in je gebouw belangrijk vinden, en daar dan over in contact te treden met, uh, met de kei. Ja, als, als er een, een complex is, uh, of een gebouw,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 Corporaties worden aangeboden, daar staan wat basisgegevens bij, dus hoeveel kamers, is het een, uh, is het een, uh, een appartement, is het een, uh, een eensgezinswoning, uh, wat is de huurprijs, uh, wat zijn de servicekosten, al dat soort basisgegevens staan erbij en dan kun je dus... Uh, uh, ja, kijk of, of daar woningen bij zijn die, uh, die, waar je in geïnteresseerd bent. Maar ik neem aan, als ik me vandaag inschrijf, dat ik niet al over twee weken kan reageren op een woning. Ik ja, ik reageren. kan wel reageren, dus, maar ik denk klopt. niet dat ik in aanmerking kom. Ik weet niet hoe lang... Ik, wat ik altijd heb gehoord van huurwoningen is die ellenlange lange wachttijden. Ik weet niet of dat... Uh,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 ...in Zandvoort en dat je dan wel... Dat zou goed kunnen, maar dat is dus heel erg een, al, een algemeen uh, een gemiddelde. Oké. Okay. Nee, maar dan is het allemaal... Het uh, kan ook stukder. zomaar langer duren als je een bepaald type woning duurt... ...en het ook, kan, kan ook korter zijn. Ja, oké. Okay. Nou, dankjewel. Dat wilde ik even weten. Dat wilde jij weten? Ja. Dan kom ik nog heel even terug Oh, op... ik wilde ook eigenlijk nog even weten ja, wat kost van. het om in te schrijven. Weet je dat?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 Uh, maar dat wordt ook uh, uh, een deel van ons, uh, uh, van ons huuraanbod. En het is dus een beetje een maatschappelijke ontwikkeling ook, hè? Ja. waar we het net al even over hebben. Mensen worden ouder, hebben een eigen huis. Ja.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 Ik zeg niet dat we daar weggaan, maar mocht zich de gelegenheid voordoen, uh, uh, iets met dat uh, pand kunnen waar we nu zitten en we uh, iets anders kunnen vinden, kan het best zijn dat we in Zandvoort een andere plek vinden, maar ja. we blijven in Zandvoort. Ja. En waar zitten jullie? We zitten op de Thomsonlaan, Nieuw-Noord. Ja, okay. mooi kantoor. Mooi kantoor, het is ja. een prachtig kantoor. Ja, ja. ja. ja. oké, okay. maar een beetje decentraal eigenlijk, maar alhoewel een heleboel nou, huurden van de. Nou, eh, ja, dat is een van de eerste dingen die mij, uh, t, toen ik, uh, f, uh, toen de eerste dag dat ik begon, vielen mij een aantal dingen op uh, in Zandvoort. Ten eerste de entree uh, via de zeeweg, dat is fantastisch, oh, ja. uh, uh, uh, het, het, het strand.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 Ik heb geen vragen meer. Nee. En jij ook niet. En jij bent ook, uh, jij jij, bent ook alles kwijt. Ik, ik dank jullie hartelijk uh, voor de uitnodiging. Ja, ik, ik heb kaal. gezien uh, dat, het, uh, dat je hier ook als, als zoete inval uh, kan binnenlopen op zaterdagochtend. Ja, ja. En, uh, ja, gezellig, ik hè? heb mezelf voorgenomen om dat toch af en toe eens, uh, netwerken. eens te doen te netwerken. De netwerken. Ja. ja, je komt echt uh, allerlei mensen tegen die overal weer een paal belang in hebben. En dat is heel leuk. Dus, uh, dus uh, dank voor jullie uh, uitnodiging. Dank bedankt voor je, dat je komst helemaal uit Amsterdam. Ja, en een fijne dag. En goede nou, reis terug. Ja, ja, we gaan nu toch naar Kunst en Roses. Met patience. <laughs>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 Dead woman, take it slow and work yourself out. The time, 'cause the lights are shining bright. You and I got what it takes to make it. We won't fake it. Oh, I'll never.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 dat is een yeah. hot item op he, het ogenblik, ja. ja. Ja. Ja. ja, jij vertegenwoordigt dus die organisatie die meeste Amerikaanse politici schrik aanjaagt. Waar ze denken dat 20% van de bejaarden hun leven niet zeker is hier in Nederland. Ja, dat is helemaal aan de gang nu hè. Ja, wat ja. dat betreft zijn we nu ook in Amerika ruimschoots bekend. Maar wel op een manier zoals Rick Santorum ja, ja, ja. propageert dat er... Een waanzinnig via... interview was dat. Ja, en, en wij als Nederlanders, nuchtere Nederlanders...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 ik, ik kan me zo voorstellen die Amerikanen die op iemand als Rick Santorum gaan stemmen, weet bij voorbaat dat ze op een leugenaar stemmen. Ja, maar dat is er niet door. Helaas. Want de beeldvorming is anders in Amerika. Ja, maar goed, we blijven goed. gewoon even. Want ik vind het um, um, het vrijwillige levenseinde daar wordt best wel vaak voor gekozen, denk ik. Um, als je kijkt naar bijvoorbeeld het aantal euthanasieën wat in ja. Nederland uitgevoerd wordt.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 wij gaan uh, gaan door met de ja, agenda. ja is dus even even even even ja, en dan ja. nu gaan we door met de agenda ja <laughs> dan begin jij ja het, uh, wat gaan we doen allemaal nou, we, gaan eerst even, we gaan eerst even vertellen dat uh, we zometeen nog de uitzending van oud zandvoort ja. hebben. Hè? ja dat uh, daar komt kees leek Zie je? kees leek die komt vertellen over uh, oud noord ja. wat ze vroeger het ja. rode dorp noemde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 ja. Het klinkt een beetje als een grapje. Gehaakt ballen specialist. Ja. We hebben in Zandvoort veel ballen gehakt, denk ja. ik. En uh, uh, morgen heb je de lekkerste balgehaktmaker. <laughs> bal en dat gaat gebeuren in Café Oomstee. Uh, ja, Café Oomstee. Mensen kunnen daar uh, ballen, Hun ballen inleveren. Met <laughs> en uh, dan jury. Een kundige ja. jury. Ja, maar die, ik heb wel begrepen dat je even op moet geven van tevoren bij ja. de vrienden van Oomstee, het hotmail.com. Ja. Nou, had jij nog iets over ja. uh, We uh, hebben wagen, morgen, uh, ja, het wapen van